10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zwaar beveiligde parlementsverkiezingen in Mali zijn relatief rustig verlopen. Voor zover bekend zijn er geen grote geweldsuitbarstingen geweest... en er zijn ook geen doden gevallen. Wel waren er wat incidenten. In het noorden van het land raakten drie mensen gewond toen ze werden bekogeld met stenen. Bij Timbuktu werden tien stembussen gestolen door gewapende mannen... en er waren hier en daar problemen met de registratie van stemgerechtigden.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 Mensenrechtengroepen zeggen dat de wet is bedoeld... om politie ingrijpen te rechtvaardigen. Volgens de moslimbroederschap zal de wet de verdeelde oppositie verenigen. We kunnen het er nu allemaal over eens zijn... dat het militaire bewind iedereen die nee zegt de mond wil snoeren. In New York is een man aangehouden omdat hij vermoedelijk meedeed... aan het zogenoemde knock spel Dat is een nieuw verschijnsel in Amerika... waarbij het de bedoeling is iemand met één klap bewusteloos te slaan. Het slachtoffer is een orthodoxe jood en zegt dat een paar mannen om hem heen gingen staan... en dat een van hen hem hard tegen zijn hoofd sloeg. De verdachte zegt dat hij nog nooit van het knockoutspel heeft gehoord... en hij ontkent ook dat hij heeft geslagen. De afgelopen tijd zijn er in Amerika vaker zomaar mensen bewusteloos geslagen... twee keer zelfs met fatale afloop. De daders zetten foto's of filmpjes ervan op internet. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan alleen aan de kust nog een bui vallen. Minima een paar graden boven nul... Morgen opnieuw wisselend bewolkt met een bui en wat zon. Het wordt dan 7 à 8 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Twello en de afrit Voorst, 3 kilometer. En een stuk verderop op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen knooppunt Eemnes en Laren, 4 kilometer. Daar zijn tussen Laren en Blarikum twee rijstroken dicht. En dat was de verkeersinformatie.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 Langs de lijn met Gert van het Hof. Goedenavond. Na al het interlandvoetbal van de afgelopen week... was het weer tijd voor een volledige competitieronde in de eredivisie. En er gebeurde genoeg op de Nederlandse velden. Nu nog vuurwerk zelfs in de doelmond afgestoken. En wat gaat scheidrechter Makkeli nu doen? Er waren al spreekoren te horen vanaf de tribunes. Scheidrechter Makkeli zegt, uh, we stoppen ermee. Zometeen de voorzitter van Go Ahead Eagles over het stilleggen van de wedstrijd tegen Vitesse. En we bekeken dat duel ook met Henk ten Katen. De man die Go Ahead in totaal 17 jaar diende als speler en trainer. En dus ook iedereen in de Adelaarshorst persoonlijk een handje moest geven. Straks een reportage. Nou, en dan Eindhoven. Het hoge woord is eruit. Het is officieel crisis. Nou, het is wel duidelijk dat, uh, dat het... Uh... Vijf wedstrijden, twee punten, denk ik. Dat het, uh, mocht je wel spreken van een crisis, ja. Ik denk bij een club als PSV, uh, als het nou geen crisis meer is, dan heb je het nooit. Maar hoe groot zijn nou daadwerkelijk die problemen bij PSV? Hoort het straks in onze top vijf. Daarin kijken we ook naar de prestaties van Ajax. De ploeg van trainer Frank de Boer won van Heracles. Maar iedereen heeft het natuurlijk al over de Champions League wedstrijd van komende dinsdag tegen Barcelona. De Boer gelooft nog steeds dat Ajax kan overwinteren in het miljoenenbal. Het scenario is winnen uh, tegen Barcelona, winnen tegen Milan. Tweede worden en dan door in de Champions League. Ja, dat zou heel mooi zijn. U hoort het echt goed: winnen van Milan en winnen van Barcelona. Het optimisme van een trainer die waarschijnlijk ook nog in Sinterklaas gelooft. Later hoort u een uitgebreid gesprek met Frank de Boer. Verder aandacht voor de NK Cross, de laatste Grand Prix in de Formule 1 en de pech van hockeyster Eva de Goede. Ze wilde inchecken, maar het werd uitzwaaien. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Er gebeurde dus van alles vanmiddag in de Adelaarshorst. Niet alleen nam Vitesse door de 3-0-overwinning de koppositie weer over... maar ook deden de go-ahead Eagles supporters van zich spreken. En hoe? Eén supporter liep het veld op andere staken vuurwerk af... en er waren spreekkoren voor de scheidsrechter Danny Makkely... die een rode kaart en twee strafschoppen uitdeelde. Bovendien besloot hij de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.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 Riegels voorzitter Edwin Lucht. Goedenavond. Goedenavond. Wat denkt u als u dit allemaal hoort? U was erbij ook vanmiddag. Ja, ik was daar inderdaad vanzelfsprekend bij. En ik moet zeggen dat ik het besluit van de scheidsrechter... om in ieder geval naar binnen te gaan, volkomen begreep. En we hebben ook dat moment, of die periode van 10 minuten... dat de scheidsrechter en zijn assistent en de twee teams binnen hebben gezeten hebben we aangegrepen om, om ons eigen publiek toe te spreken. En gelukkig is het daarna wel, laten we zeggen, beter gegaan. Ja, er liep een supporter het veld op. En, en, twee dingen die daarbij opvallend zijn. Eén is, hoe kan dat nou gebeuren? En het tweede, daarna zien we die man weer gewoon plaatsnemen op de tribune... alsof er niks gebeurd is. Ja. Met het eerste te beginnen, hoe kon hij het veld opkomen? Nou ja, kijk, uh, bij Co-Head, uh, dat is natuurlijk nog een, uh, een stadion... waar het publiek echt dicht op het veld zit, direct op het veld. ...geen hacker. Uh, dus de dus ...de supporter ja, is simpelweg... ...over de boarding uh, geklommen. En het uh, veld opgewandeld. Ik moet overigens wel zeggen dat het uh, mij... Dat betekent, dat betekent een, een boete en een stadionverbod. Voor hoe lang? Dat moet u schuldig zijn. Dat, okay. dat, dat okay. antwoord. Dat uh, straks ja. nog even meer over die supporters. Even naar uh, de scheidsrechter. Uh, coach uh, Fokke Boy zei na afloop: uh, hij was bepalend uh, met zijn rode kaart en zijn twee strafschoppen. Verschilt u van mening met hem? Nou zijn er verschillende manieren om je gevoel met betrekking tot de scheidsrechter te omschrijven. Uw eigen speler, Sandro Schenk, was vrij duidelijk in zijn mening over Makker toen hij van het veld liep. Laten we luisteren. Ja, het is vervelend, maar alles wordt tegenwoordig geregistreerd. Hij zegt letterlijk donderop, man, kutscheid. Uh, ja. Heel dom, hè? Ja, dat is, uh, is niet goed te praten. Uh, maar ik denk wel dat het van belang is om, om alles uh, te praten... Ja, nu zegt u echt iets wat mij bijzonder verbaast. Op het moment dat een speler zoiets zegt, ja, dan, dan snap ik de emotie in het spel. Maar het is hoe dan ook oliedom. Oh, ja, maar dat, uh, daar verschillen wij zeker niet van mening. Okay. Uh, het veld, uh, geldt voor, uh, voor het gedrag natuurlijk van onze supporters. Mm -hmm. Want uh, ook dat heb ik aangegeven toen ik op het veld uh, de supporters scharen toesprak. Uh, toen ben ik ook begonnen met de melding dat ik begrijp... Dat, dat, dat er emoties zijn en, en dat men gefrustreerd is... dat supporters gefrustreerd zijn door nou, wat er zojuist is gebeurd... met die twee strafschoppen achter elkaar. Maar, nee, maar het klonk even als, alsof u wilde zeggen... sorry dat ik u in de reden val van... ja, je moet het wel zien in de context van de wedstrijd. Nou, kijk, ik heb het nu even over een, een, een speler... die zijn emotie uit en dat wordt inderdaad dan geregistreerd. En dat is natuurlijk niet goed, maar ik vind dat het ook anders... Dan dat er, uh, laten we zeggen, spreekkoren uh, plaatsvinden. die ook per herhaling natuurlijk nog eens uh, gericht zijn tegen de scheidsrechter. Dus daar, daar wil ik in ieder geval het onderscheid wel tussen maken. Ja. Maar ik wou het niet goed. En u gaat er dus nog met hem over praten? Ja, dat, dat, nou, dat zal ik niet zozeer doen. Maar dat, uh, dat zal de technische stand doen. Helder. Ja, dan die spreekkoren. Uh, allemaal gericht aan scheidsrechter Makkeli. Laten we even luisteren. Ik heb heel veel naar mijn hoofd gekregen. Er is van alles geroepen, met name na de strafschop. Uh, maar ook de rode kaart. En dat heeft ook in de tweede helft uh, zo doorgegaan. Uh, ja, ik heb heel veel gehoord. Echt heel veel. En dat was niet altijd fijn. Uh, er is ook omgeroepen. Uh, we zijn daarvoor ook naar binnen gegaan... Uh, het werd de tweede helft wel een andere vorm van spreekwoorden. Ze deden het nu op een positieve, cynische manier. Het was in ieder geval niet meer beledigend zoals het was voor de rust. Maar er werd wel geroepen dat je de IJssel zou ingegooid worden. Ja, dat heb ik achteraf ook tussendoor gehoord. En ook een keer: je komt de stad niet uit. Ja, dat waren opmerkingen. Daar was ik niet zo gelukkig mee. En uh, dat zal ik moeten rapporteren aan de KNVB en dat ga ik ook doen. Ik vind wel dat de club uh, zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om in de eerste helft ook om te roepen. Uh, en ook op het moment dat wij naar binnen gaan, dat daarna ook het publiek is toegesproken. En ik geloof dat ook de voorzitter daarin actie heeft ondernomen. Dus uh, naar de Go The Eagles toe zelf heb ik geen blaam. In, uh, maar de supporters, ja, ik vind die hebben zich wel echt uh, misdragen. U krijgt in ieder geval nog het compliment, hè? Ja, ja ik heb liever het compliment natuurlijk niet gehad. <laughs> dat het niet nodig was, was geweest. Maar goed, ik, uh, ik stel het op prijs dat, uh, dat uh, de heer Lee, uh, in ieder geval dat ook uh, meeneemt, dat oh. mee heeft genomen. Wat ik wel eens jammer vond, was dat uh, degene die hem interviewde, ik weet niet wie dat, uh, wie dat was, maar hem uh, even feintjes wijst op het feit dat, uh, dat er nog in de tweede helft gezongen wordt, dat, uh, dat hij er ijssel in wordt, uh, wordt gegooid. Ik uh, had het ook uh, gepast gevonden als in lijn eigenlijk uh, op het verlengde van wat de scheidsrechter zelf zei, als als de interviewer ook had uh, gemeld dat er uh, dat er gezang was uh, van uh, als de avond valt geloof ik uh, of het als de nacht verdwijnt van Jan Smit en en uh, uh, ga staan als je voor Denny bent en, uh, en Danny gaat Europa in dus... ja. Dat, dat zou ik wel willen benadrukken. Dat nogmaals zeker niet goed praten van wat er tijdens nee, in het verhaal is, is gebeurd. Maar wat erna is gebeurd. Nou, ik denk dat, dat je dat uh, toch wel grotendeels als, als, als creatief en ludiek zou mogen gaan bestemmen. Ja, voor alle duidelijkheid meneer Lucht. Dit, dit is iets wat op heel veel voetbalvelden voorkomt. En toevallig uh, bent u vandaag met Go Eagles uh, de klos. En, en hebben de supporters zich gewoon niet goed gedragen. Toch? Nou ja, kijk, wij, wij, wij hebben, dat is natuurlijk bekend, een, een, een, ja, een echte volksclub... In een, in, een, in een wijk, een volkswijk, met een hele fanatieke aanhang. En als het goed gaat, ja, dan kan je spreken van een twaalfde en, uh, en zelfs soms een uh, dertiende man. Maar ja, dat kent dus ook een keerzijde. En dat, dat hebben we vandaag uh, helaas uh, ja, moeten ervaren. Nou, en toch zijn we heel erg blij met Goed Eagles in de Eredivisie. Ik wil u uh, hartelijk danken voor uw tijd en uh, succes met het afwikkelen van uh, al datgene wat er vandaag verder is gebeurd. Meneer Lucht, goedenavond. Dank u. Ja, de koffer van hockeyster Eva de Goede was al gepakt. Eerst even spelen met Amsterdam tegen MOP en daarna direct door naar Schiphol... om vanavond met de Nederlandse vrouwenploeg af te reizen naar Argentinië... voor de finale van de Hockey World League. De wedstrijd in de hoofdklasse werd gewonnen met 4-1... en de Goede ging ook wel naar Schiphol... maar in plaats van inchecken werd het uitzwaaien. Eva, goedenavond. Goedenavond. Wat is er gebeurd... Ja, ik uh, waren de wedstrijd eens aan het spelen en eigenlijk net begonnen. En ik trok een sprint. En uh, ja, ik voelde gelijk aan mijn handspring dat het niet helemaal oké okay zat. Ik schoot er eigenlijk een beetje in en ik dacht nog van, uh, oh, iets rustiger aan uh, teruglopen om weer een verdedigende positie in te nemen. Maar dat voelde al niet goed. Dus uh, gelijk eruit gegaan. En uh, ja, met de veronderstelling van shit, we gaan straks naar Argentinië en uh, wat gaat er gebeuren. Maar uh, ja, helaas is mijn handspring dus toch niet goed genoeg om uh, zo meteen met het team mee te gaan. Nee, te kwetsbaar. Het gebeurt echt op het slechts denkbare moment. Want de koffer was, neem ik aan, inderdaad al gepakt. Ja, klopt. De koffer stond al uh, gepakt thuis. Dus toen ik thuis kwam, kon ik hem eigenlijk weer meteen uitpakken. Helaas. Maar uh, ja, dat hoort bij sport. En uh, er zit niks anders ook voor mij dan uh, dit te accepteren... en uh, de meiden veel succes te wensen en gewoon lekker thuis te blijven. Ja, en dat leverde toch een opmerkelijk beeld op. We zagen het ook uh, in uh, de Studio Sport-uitzending. Eva de Goede die wel... Uh, ja, naar Schiphol ging om haar ploeggenoten uh, ja, uit te zwaaien. Dat was het? Ja, dat was het, ja. ik moeilijk. dacht uh, Ja, heel erg moeilijk. Maar de chef is er nog niet echt, moet ik eerlijk zeggen. En ik dacht, uh, ik ga er wel naartoe om ze groot succes te wensen... en een uh, hart onder de riem te steken. Dus uh, ik dacht, dat was wel het minste wat ik voor ze kan doen. Hoe vervelend is het om deze trip te moeten missen? Het is, het is één in de aanloop naar het WK van volgend jaar in eigen land. Is ja. dat belangrijk al? Ja, het is wel echt belangrijk, want we zijn nu natuurlijk wel met het team een uh, weg richting het uh, WK ingeslagen. En uh, het is best wel een redelijk jong uh, team voor meiden. En uh, ja na deze zomer hadden we zoiets van, uh, we willen nu weer echt laten zien wie we zijn. Omdat we natuurlijk niet echt een goede zomer gedraaid hebben. En uh, ja, ik vind het wel heel vervelend dat ik dit moet missen. Want het was een soort van nieuw begin uh, richting een uh, nieuw doel. Dus ik vind het heel erg jammer dat ik hier niet bij ben. Het is natuurlijk misschien maar een... Uh, HWL wat niet zo belangrijk is, maar voor ons is dat toch wel zo qua uh, team gebeuren, om het maar even zo te zeggen. Ja. Kim Lammers niet geblesseerd, Naomi van As niet geblesseerd, even de goede niet geblesseerd. Dat helpt ook niet mee in de voorbereiding op zo'n groot toernooi volgend jaar. Nee, dat helpt zeker niet mee. Uh, gelukkig hebben we nog wel wat uh, momenten samen. Maar uh, het was wel fijn geweest als uh, meerdere van ons hier wel uh, aanwezig waren geweest. Om het team te vormen richting het WK. Maar goed, dit hoort bij sport en uh, ik weet zeker dat we hier wel mee om kunnen gaan. Ja. Maar uh, ja, helaas. Hoe lang sta je spel een paar weekjes? Uh, ja, ik gok zelf een paar weken. Ik uh, moet zeggen, morgen wordt er een echo gemaakt. Dus ik weet ook nog niet precies hoe groot de schade is. Dus dat is nog even afwachten. Uh, maar ik denk zelf inderdaad uh, twee tot drie weken. Ik denk niet dat het veel erger is dan dat. Nou, je hebt opeens tijd voor andere dingen. Heb je al iets leuks bedacht voor de komende weken? Echt geen flauw idee nog. Ik denk dat ik me dat morgen maar eens even ga bedenken. Ik ga in ieder geval uh, de meiden volgen en uh, ze echt uh, steunen en aanmoedigen. En uh, verder misschien een keer uh, tijd voor leuke dingen. Geen hockey. Ik denk dat je heel veel surprises moet gaan bouwen de komende dagen. Dat denk ik ook. Ja, mijn moeder zei al. Nou, wel leuk dat je in ieder geval thuis Sinterklaas kan worden. En Toen dacht ik, ja, ik had toch liever 18 Argentinië gegeven. Maar uh, inderdaad, gewoon lekker gezellig Sinterklaas met de familie. Dat is ook wel een keer leuk. Goed, dankjewel. En sterkte met het herstel. Ja, dankjewel. Gaat lukken. Ontzettend bedankt. Floyd schreef het in 1966 voor Otis Redding. Uiteindelijk nam hij het zelf op met redelijk succes, zou ik zo willen zeggen. Knock on wood. We gaan beginnen met de top 5. De opmerkelijkste en belangrijkste momenten van het sportweekend. Totaal ondemocratisch gekozen door de redactie van Langs de Lijn. We tellen af. Nummer 5. Beste mensen, u weet de tijden van een die pas een paar dagen in Nederland is. En die hier door de leiding deed. Syfar Hassan. Het grote talent geboren en getogen in Ethiopië. Neemt de leiding, Sibar Hassan is weg. Gali Chukut met staat nummer 1. Hij heeft al vier nationale cross titels. Op ruim 200 meter voor de finish gaat er ervandoor en laat hij Chukut achter zich. Hij wint dus voor de tweede achtereen volgende keer de waronde loop. En Khalid Chukut pakt zijn vijfde nationale titel op de cross. Ja, ze is een groot talent op de middellange afstand. De pas twintigjarige atlete Sifan Hassan. Ze werd net als Galit Shoukoud bij de Mannen, Nederlands kampioen op de cross. Hassan is nog maar enkele dagen Nederlands staatsburger... en pakte dus meteen al de nationale titel van haar nieuwe land. Slaggever Floris van Horen was in Tilburg... om de eerste echte wedstrijd van Hassan als Nederlandse mee te maken. We gaan even een pauze inlassen tot de start van de... Lange krot, het cross scala bij de vrouwen om 13.35 uur, 30, dat is over 15 minuten. Ga we lekker lopen, ga lekker uh, daar naartoe. Ja? Uh, veel succes, lekker lopen. Weet je hoeveel ronden? Uh, vier, okay. twee kleintjes. Een kleintje, een kleintje, dan. Okay. succes. Honoré Hoed, de coach van uh, Sivan Hassan. Wat voor week is het voor jullie geweest? Nou, het is een hele plezierige week, want het is heel leuk om... Uh, ...te zien dat het eindelijk gaat lukken. Dat je bericht krijgt dat de koning heeft getekend... ...en dat de brief van de koning onderweg is. Dinsdag was de brief er en hebben we wat dingen kunnen regelen... ...zodat ook haar paspoort uh, gemaakt kon worden... ...zodat ze eigenlijk meteen het Nederlanderschap en het paspoort ineens kon ophalen uh, vrijdag. Een paar dagen geleden geeft ze dat felbegeerde Nederlandse paspoort. Eén van de grootste talenten die er zijn op de wereld. Ze staat op dit moment op de derde plaats op de wereldranglijst op de 3000 meter. Ze had Diamond League finales dit jaar in Lausanne en Stockholm. Dames en heren, de hoop voor de toekomst, een fantastische talenten, 20 jaar lang, Stefan Hassan! Wat is haar specifieke kracht? Nou ja, ze heeft natuurlijk een heel geweldig loopvermogen, moet ik eigenlijk zeggen. Dat, dat heeft ze. Dat heeft ze in Nederland geleerd de afgelopen vijf jaar niet in Ethiopië. Maar ze heeft natuurlijk ook, een uh, in vergelijking met uh, Europeanen, is het misschien het verschil dat ze a als kind nog heel veel gespeeld heeft. Wat in Nederland en in Europa niet meer geldt. En daarnaast de hardheid van de samenleving. Alles wat zij aan moeilijkheden heeft meegemaakt en uiteindelijk nu heeft overwonnen, dat maakt haar... Ja, krachtig, zeg maar. Dus Wat voor ons een drama is, is voor haar een jeugdpuisje, om het maar zo te zeggen. En we zijn los met het cross: gala bij de vrouwen Tilburg laat je horen, we blijft het applaus. Jan-Willem Landree, directeur van de Atletiek is na nou een proces geweest dat moeizaam is verlopen. Want eigenlijk wilden jullie haar al via Joop Albeda in Moskou aan de start hebben. Ja, maar de regels zijn zo dat je moet eerst een permanente verblijfsvergunning krijgen. Dat proces kun je niet versnellen. Daar hebben we wel ook als Atletiek Unie mee geholpen. En op het moment dat je dat hebt, dan is het volgende stapje naar het paspoort toe. En dat is ook met behulp van VWS, is dat proces wel versneld. We hebben eerder dit jaar Geisa als Nederlander mogen begroeten. Is er op een gegeven moment een maximum aan? Nee, volgens mij niet. Er zijn wel grote verschillen tussen beiden. Kajsa is natuurlijk, heeft een hele lange sportcarrière al achter zich. Is ook al uitgekomen voor Ghana. Woont weliswaar al lang in Nederland. En Sifan is echt op haar vijftiende in Nederland gekomen. En is ook in Nederland met atletiek begonnen. Dus in die zin zijn er hele grote verschillen. Voor zover ik weet zijn er geen maxima aan verbonden. Uh, en heb je meer alle regels van de naturalisatie, heb je daarmee te maken. En we zijn niet be bewust op zoek naar atleten uit het buitenland om naar Nederland te komen. Oké, okay, prima Sivan, niet. Lekker mee, hartstikke goed, armen goed, prima, kom op hè. Greta Koens, de bondscoach bij de cross. Hij heeft deze week toch in het teken gestaan van Sifan Hassan. Zij wint hier bij de vrouwen, zowel de wedstrijd als het kampioenschap. Er is al heel veel over gezegd, van hoe goed zij is op de baan. Hoe goed is zij op de cross... Nou, dat is ook heel erg goed. Klopt hier uh, Doeltje Felix, die vorig jaar hier de cross won en die uh, op het podium eindigde uh, op het EK bij de senioren. En ze doet dat op een afgetekende en op een hele indrukwekkende manier. Dus uh, ja, ook uh, op de cross staat ze de mannetje. Dus, Heeft uh, ze jouw verwachtingen vandaag overtroffen? Uh, nou ja goed, ik zeg wel eens tegen mensen, ik, ik hou niet van om van tevoren te veel verwachtingen hebben, want dan kun je niet verrast worden. En ik word graag verrast en ze heeft me verrast met een mooie, sterke optreden. Beste mensen, u bent een van een atleet die pas een paar dagen in Nederland is en die hier gewoon de leiding neemt. Sifan Hassan, neemt de leiding. Pak 1 meter, pak 2 meter, pak 5 meter, pak 6 meter, zit er inmiddels op 10 meter. Wat gaat zij doen bij de Europese kampioenschap straks? Uh, Sivan die gaat starten bij de uh, neo-senioren. Dus dat is de categorie uh, 20 tot en met 22 jaar. Want dat is haar eerste kampioenschap. Ze heeft nog nooit uh, zoiets groots meegemaakt. En uh, het leek haar coach en uh, het leek ook mij beter om gewoon eerst eens die ervaring op te doen. Wat het is om straks in een heel groot veld te staan met uh, start, uh, ja, allerlei starthekken waar je, waar je vanuit moet starten. Uh, de entourage. En uh, dat is daar, ja die indruk eerst een keer meemaakt... voordat ze dan voor het echte grote podium gaat een jaar later. En daar komt ook Sivan Hassan. Wat een mooi plaatje. Wat doet ze dat goed, zeg. Sivan Hassan, Nederlands kampioen 2013. Sivan Hassan, sinds vrijdag Nederlandse. Wat was dit voor week voor jou? Een bijzondere week. Speciale week. Dan kom je bij deze wedstrijd. <tie> Heb je dan zoiets van... Wat gebeurt dat gebeurt? Maar ik zal winnen. Uh, ja, dat, daarom dat het anders. Maakt. Dat het mijn eerste, uh, als Nederlander, eerste wedstrijd, nou ik heb gewonnen. Het is echt gevoelig anders dan. Dus, super. En de eerste plaats Nederlands kampioenen Cross 2013-2014 hier in Tilburg. Tilburg gaat los voor Sifan Hassan Eindhoven Atletiek. Ja, is toch echt mooi. Zou ze al een Brabantse Polonaise hebben meegemaakt? van Hassan, dat hoort toch ook een beetje bij het leven... als je eenmaal een Nederlands paspoort hebt. Nou, ze veroverden niet alleen de Nederlandse titel... ze won ook de waranderloop zelf. En bij de mannen werd Galit Sjukut voor de vijfde keer op Rijn-Nederlands kampioen. Hij eindigde in de wedstrijd als tweede achter de Belg Dame Tassama. Voor het vervolg van onze top 5 gaan we naar Amsterdam. Nummer 4. Ik zei voor de wedstrijd uh, ook tegen mijn vriendin, het zou uh, goed voor me zijn om uh, vandaag een goal te maken. Dat doet hij aardig, geeft de bal aan Hoesten en het eerste schot op goal is dan ook maar gelijk raak. Aan de telefoon, ik zei van, ik uh, scoor gewoon binnen 5 minuten en dan uh, is er niks aan de hand. Ja, drie keer scheepsrecht. Daar is Victor Fischer. Nou, Als je 2-0 moet maken, dan moet je 2-0 maken. En zo komt Ajax op een 2-0 voorsprong. Dus als je een wedstrijd dood moet maken, dan moet je dat doen. Het staat inmiddels 3-0. En kunnen we deze wedstrijd denk ik wel uh, verder schetselijk kant doen. Ja, Ajax kan zich na de 3-0-overwinning op Herakles zorgeloos voorbereiden op FC Barcelona... de volgende tegenstander in de Amsterdam Arena. Ajax is volgens trainer Frank de Boer... ondanks het gemis van Siem de Jong en Kolbein Siegdorsson... nog prima in staat om tweede te worden in de pool in de Champions League. In dat geval zou Ajax na de winterstop mogen uitkomen... in de knock-outfase van dat toernooi. Bert Malering sprak uitgebreid met Frank de Boer. Volgende dag ben jij drie jaar trainer van hoofdtrainer bij Ajax. En dat begon toen met een wedstrijd tegen... Milan, ja. en nu volgende maand weer wedstrijd tegen Milan. En weer uh, in de Champions League en kijken of je doorgaat of niet, Europa League. En Dan kun je misschien wel zeggen, je bent weinig opgeschoten. Is dat zo? Nee, vind ik niet. We zijn drie keer kampioen geworden in ieder geval. Qua Champions League uh, denk ik wel dat we in een uh, opbouwfase waren. Hebben we hebben vorig jaar natuurlijk heel veel pech gehad met de loting natuurlijk. Zij wekt van het begin al uh, aan. Dat je eigenlijk uh, misschien wel met twee uh, halve finalisten te maken hebt. Zeg maar met uh, Dortmund en met, met Real Dat bleek ook zo te zijn. Eentje speelde de finale. na City. Dus je, het was al een hele knappe prestatie dat je derde werd, uh, denk ik. Uh, ja, dit jaar uh, had je gehoopt om de uh, beter voor te staan in ieder geval. Uh, maar ja, ook omdat je natuurlijk twee sterkhouders uiteindelijk kwijt bent geraakt. Dus je toch weer... Uh, ...lastiger uh, ja, dan je denkt uiteindelijk van tevoren. Ja. ja, want als ik kijk naar het elftal wat jullie toen hadden, uh, toen je hoofdtrainer werd... ...en wat jullie nu hebben, dan zou ik zeggen dat was een veel beter team. Klopt dat? Uh, die waren... Uh, nou, een veel beter team. Die waren wat meer uh, ervaren. Die had je spelers die al een tijdje nu, uh, bij Ajax speelden. En die konden de mensen heel goed. En nu hebben we juist veel jonge jongens... Die misschien over een jaar dan zeg je weer hetzelfde: dat het toen een heel goed team was. Ja, maar heb je niet zoiets van nu minder kwaliteit dan toen? Uh, nee, ik denk dat er juist heel veel talent in zit in dit team. Ja, want eigenlijk wil ik je vragen: want is dat niet onmoedeloos moedeloos van te worden? Maar dat wordt je altijd gevraagd. Heb je dat niet? <laughs> nee, ik heb helemaal. Ik vind het juist een uitdaging om met juist die. Hè, ik wil wel met toptalenten werken. Om die juist dan in dat soort wedstrijden ja, het beste te laten spelen. Toen haalde je de Europa League. Zit er ja. nu meer in, denk je? Ja, ik vind het wel. Ik vind dat we hebben bewezen tegen Milaan, maar ook uit tegen Barcelona, uh, tegen Celtic, de twee wedstrijden. Dat we zeker om die tweede plek kunnen vechten. Dus voor een stunt. Ja, in ieder geval ik weet niet of het stunt is in ieder geval ja dat noemen mensen maar ik denk dat wij als wij in goede vorm zijn dat we tweede kunnen worden maar betekent dat ook dat je zegt van als we geen tweede worden dan hebben we het eigenlijk niet goed gedaan ja dat klopt ja. we hebben het niet goed gedaan ja. maar dan schat je de team hoog in ja in ieder geval doen wij denk ik als wij in vorm zijn niet onder als als milan of is dit trainerstaal dat een trainer dan uh... Dat ...voor zijn elftal gaat liggen en de zaak op gaat poken... ...waardoor misschien iets gebeurt wat je nooit verwacht? Nee, maar ik heb het begin van de loting natuurlijk... ...Milan is qua club natuurlijk een hele grote club geweest... de ...afgelopen jaar, Ajax ook, maar Milan nog ietsje langer natuurlijk... ...dat ze nu ook gewoon meer budget hebben. Maar als ik gewoon de spelers bekijk zeg maar, die zij hebben en die wij hebben... ...denk ik dat wij het Milan heel lastig kunnen maken... ...zoals PSV dat ook heeft gedaan. En dus Barcelona ook? Barcelona kunnen we het ook lastig maken, uiteindelijk. Uh, heb jij trucjes om zo'n wedstrijd uh, ja, anders voor te bereiden dan je normaal doet? Of uh, doe jij gewoon zoals je altijd doet? Nee, maar je, ik vind dat je, je moet geloven in je eigen kwaliteiten. En uh, natuurlijk, uh, individueel hebben, zij misschien, uh, hebben ze vaak een, een beter team. Individuele spelers. Maar als team denk ik dat wij uh, hoge ogen kunnen gooien. Of zie je dan over het hoofd dat Sigtoson uh, en uh, Sim de Jongen niet bij zijn? Nou ja, dat is wel een aderlating laat dat duidelijk zijn. Ja, we hopen dat heel snel andere jongens opstaan. Is die aderlating groting, groter dan de aderlating die Barcelona doet? Waar Valdes, Alves en Messi er niet bij zijn. Is ook een grote aderlating, maar als je ziet wat zij altijd op de bank hebben zitten... Ja, ze rolleren daar ook heel veel in. Het zijn gewoon allemaal uh, topspelers die allemaal internationaal uh, zijn bij hun land. Dus ja, onze is een grotere aardelating, denk ik. Ja, of moet je als trainer denken van, zij zijn er al en het belang is niet zo groot voor hun? Ja, maar ik denk dat ze heel vaak al heel snel gekwalificeerd waren voor de volgende ronde En dat ze dan toch altijd nog aardige wedstrijden hebben gespeeld. Dus uh, Wij gaan ervan uit dat we een heel gemotiveerd Barcelona tegen ons over hebben. En uh, wij zijn net zo gemotiveerd. Ja, uh, vind je het spannend? Natuurlijk uh, ja, is het een gezonde spanning in ieder geval. Het is, uh, leuk. Je, je hoopt echt dat je de kans krijgt om, om tweede te worden. En, uh, al is het om de laatste wedstrijd. Ja, dat soort wedstrijden, het uh, zal je hele leven bijblijven dat je dat soort wedstrijden speelt. Als coach, maar vooral als speler. Wat is nou het belangrijkste wat jij dan uit jouw carrière hebt meegenomen? Wat je dan uh, met die spelers bepraat? Nou ja, wat wij in onze tijd altijd, dat we gewoon onze eigen spelletje speelden. Zoals we dat ook in Trieste deden. Toen uh, het jonge Ajax uit tegen Milaan speelde en toen gewoon 2-0 uitwon en dik verdiend. Ja, omdat wij toen geloofden in onze, in onze filosofie, in onze uh, manier van spelen. Nou, dat moeten we gewoon weer laten zien. En ik had het gevoel dat dat uh, steeds beter werd. En natuurlijk hangt het nu vanaf uh, dat je twee spelers weer mist en hoe dat weer opgevangen wordt. Maar ik heb wel het gevoel dat ze, de spelers begrijpen wat we willen. Had jij niet heel graag toch nog iemand bij gehad uh, die de rest mee omhoog trok? Die dan misschien wel geld kost en wel van buiten komt? Uh, ja, als die een uh, toegevoegde waarde was voor het team die het verschil maakt, die een hele belangrijke pion in zo'n elftal is... dan betalen wij graag dat geld voor. Is er zo'n speler die je in gedachten hebt? Of had? Ja, ik had op dat moment heel graag Van Ginkel willen hebben. Van Ginkel? Ja. Ja, ik dacht een hele grote buitenlandse speler ergens of zo. Dan denk je toch ook weer aan een jonge jongen. Ja, maar die hebben het vaak nog niet eens. En die jongens willen niet naar Nederland... Dat is het probleem. Dus ook al heb je het geld, ook al wil je het uitgeven, dan heb je er nog niks aan. Dan vaak, uh, kan je wel met het buiten gaan strooien. Maar dan is het vaak nog niet genoeg uh, voor uh, dat soort landen. Oké, okay, even terug naar het begin. Je zegt van, uh, als we geen tweede worden, hebben we slecht gedaan. Verwacht je dan gewoon zes punten nu? Eerst drie punten tegen Barcelona en dan drie punten bij Milan uit? Okay, drie tegen Barcelona, weet ik niet. Maar we gaan wel voor de winst in ieder geval. En hopelijk misschien wel een gelijkspel, want dat kan ook heel belangrijk zijn. Een gelijkspel. Want dan moet je gewoon winnen tegen Milan. Dan ben je door in ieder geval. Dus ja, ik hoop dat dat gebeurt in ieder geval. Kijk, Milan moet je in ieder geval winnen. Laat dat duidelijk zijn. Dus dat scenario, gelijk ja. tegen Barcelona, winnen van Milan. Het scenario is uh, winnen tegen Barcelona, en winnen tegen Milan. Tweede worden <laughs> en dan door in de Champions League. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat zou zeker mooi zijn. Al dus Frank de Boer, dankzij de 3-0 zegen op Herakles, is Ajax nu tweede in de Eredivisie achter Vitesse. In onze top vijf staat Ajax slechts vierde. Nummer 3. Sebastian Vettel wins in Brazil and he equals one of the oldest records in Formula 1. Nine consecutive Grand Prix wins and he's the only driver to have done that in one season. Yes, we did it. Guys, I'm so proud of you, I love you guys. De recordjacht van Sebastian Vettel is ten einde. Niet omdat hij niet won vandaag. Nee, het Formule 1 seizoen zit er simpelweg op. De Duitser won de laatste Grand Prix van dit jaar in Sao Paulo. En Vettel evenaarde daarmee twee records. Met 13 zegers in één jaar staat hij nu op gelijke hoogte met zijn landgenoot, Michael Schumacher. En bovendien heeft Vettel nu 9 races achter elkaar gewonnen. En dat is weer een evenaring van het record van Alberto Ascari, een coureur uit de jaren 50. Maar Louis Dekker, goedenavond. Hi. Het is wel degelijk een record hè, van Vettel. Ja, a weet niemand meer van Ascari. Want dat is zo lang geleden, dat weet geen luisteraar meer. Niemand heeft het meegemaakt. Het was ook niet echt iedere race op tv. Dus het viel ook niet zo op. Het staat in de boekjes. En nu is het echt uit de boekjes. Want Vettel heeft het voor elkaar gekregen in één seizoen. En dat is het verschil met de Ascari. Ascari heeft er ook wel negen gewonnen. Achter elkaar. Maar daar zat een pauze tussen. Een winterstop. En in het seizoen erop ging die nog even door. Dus deze heeft meer glans. En deze is ook van 2013. En alles zit veel dichter bij elkaar dan in de jaren 50. Waar het echt nog zo hè, Toen was het echt nog zo. Dat een man met een sigaar in zijn auto stapte. En in de beste auto gewoon drie rondjes voorsprong pakte. En fluitend over de finish ging. Vettel heeft er, hoewel we het allemaal een beetje vanzelf vinden gaan dit jaar, Vettel heeft er echt veel meer moeite voor moeten doen. Ja, we gaan het zo nog even hebben over Vettel, maar even naar Mark Webber, zijn uh, uh, ploeggenoot, die werd tweede. Het was zijn laatste race uit zijn loopbaan. En dan denk je je gunt zo'n man een fraaie overwinning aan het eind van zijn carrière, maar nee. Ja, iedereen gunt hem dat. Eigenlijk ook op het circuit. Teamgenoten, oud-teamgenoten. En dan bedoel ik niet de teamgenoot, meneer Vettel zelf... maar de mensen in het Red Bull-team. Het team dat alles wint dit jaar. Iedereen gunde Mark Webber, de Australiër, een waardig afscheid. En dat waardige afscheid werd het ook wel. Maar het werd wel een tweede plek. En Vettel dacht, uh, ik ben niet van de cadeautjes. En bovendien vind ik je niet zo'n hele fijne collega. Ze hebben het regelmatig met elkaar aan de stok gehad. En met name aan het begin van het seizoen... toen Webber in leidende positie eigenlijk de code kreeg... De multi 21, en Multi 21 hield niks anders in. Jullie rijden 1 en 2. Vettel is tweede, Weber is eerste. Hou het zo, geen rare dingen doen. We hebben een 1-2 voor het team. Ja, toen heeft Vettel echt alle grenzen overschreden bij Weber door er voorbij te gaan. Dat was een gestolen overwinning geweest. En dat heeft veel ergernis opgeroepen. Publiek begon hem ook een beetje uit te kotsen, Vettel. Hè? Nu, nu ja, werd maar hij echt een soort die de goed mag doen. Nee, nee. En, en laten we wel zijn, het gaat in de sport om winnen. En misschien was die actie van Vettel wel de actie van een winnaar. En misschien was de actie van Webber die zich dat liet overkomen. Misschien was dat wel de actie van een tweede coureur. Misschien is Webber altijd al die jaren wel veel te aardig geweest. Hij is ook pijlsnel. Soms gaat het om één tiende van een seconde, soms nog minder... Maar statistieken liegen niet. 2013. 13 zegers voor meneer Vettel en 0 voor Webber. En iedereen die denkt, ja, Vettel wint omdat hij in de snelste auto zit. Ja, dat klopt. Maar Webber, ja. Webber zat ook in die auto. Dan gaan we naar die Nederlander, Guido van der Garde. Uh, hij werd achttiende. Uh, maar het was voor hem wel degelijk nog een belangrijke dag. Leg dat eens uit. Ja, er is een achterhoede gevecht het hele seizoen al. Je hebt negen teams die doen, er echt, die doen er echt toe in de Formule 1. En je hebt er twee, Caterham en Marussia... Dat zijn de achterhoedeteams die vechten om de kruimels. En uh, dat zijn niet zomaar kruimels. Dat gaat echt om dollars, om euro's, zo je wilt. Tiende plek in het kampioenschap voor de teams levert miljoenen op. Want dan deel je mee in de prijzenpot. En de elfde, elfde plek? plek? Niks. Ah. En je kunt het al raden. Caterham, het team van Van der Garde, stond elfde. Vond eigenlijk het hele seizoen af. van ja, maar eigenlijk zijn we sneller. We hebben recht op die tiende plek. Maar het vervelende is, de Marussia's, Jules Bianchi was de coureur... heeft begin dit seizoen, toen er veel coureurs uitvielen... een dertiende plek gehaald. En die dertiende plek die is onbetaalbaar nu. Want dat heeft Caterham niet meer voor elkaar gekregen. En oh, wat zal van de garde balen dat die regen niet heeft doorgezet. Want als het gaat regenen, gebeuren er rare dingen. En dan had die achttiende plek zomaar een twaalfde of dertiende kunnen worden. Maar goed, laten we eerlijk zijn, dan had hij er nog niks voor gekocht. Want hij is geëindigd vandaag achter Jules Bianchi. Dus ze hebben het gevecht verloren. En dat is een sportief gevecht dat je verliest... Maar in dit geval is het vooral een financieel gevecht dat ze hebben verloren. En dat kost hen afgerond... 10 miljoen dollar, 10 miljoen euro, zoiets. Dat ja. doet pijn. Het seizoen zit erop en dan betekent het... Uh, we hebben het er al een beetje over dat de stoelendans gaat beginnen. Is er wat dat betreft nog nieuws te melden? Los van Van der Garde bij een andere ploeg ja. bijvoorbeeld. Van der Garde moet in de wachtkamer. Hij uh, heeft eigenlijk twee opties. A, wachten wat de rest doet. B, zorgen dat hij heel snel een handtekening zet... onder een nieuw contract bij zijn huidige team, Caterham. Dan moet hij zich er maar mee verzoenen dat hij nog een jaar achteraan rijdt. Want veel zie ik daar niet veranderen. Uh, en hij moet wachten op de coureurs waarvan je eigenlijk met zekerheid kunt zeggen... die hebben nu nog geen plek, maar die gaan hem zeker krijgen de komende maanden. Denk aan Pastor Maldonado, niet vanwege zijn talent... maar vanwege de 40 miljoen die hij uit Venezuela mee kan brengen. Ieder team zit daar om te springen op dit moment. Maldonado kan naar Lotus. Lotus wil liever een echte coureur, een echt talent, wil Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg heeft geen sponsors... Nou, dat is de sleutel. Eigenlijk die sleutel ligt bij Lotus. Lotus, het team dat races kan winnen. Het team waar Raikkonen vertrekt. Daar is een plek beschikbaar. Die plek, die plek wil iedereen rijden. Maar ja, Lotus, het is een goed team. Maar als ze geen geld hebben, dan zullen ze gewoon voor Maldonado gaan. Met zijn 40 miljoen. En dan moet Hulkenberg ergens worden gestald. En als Hulkenberg ergens terecht komt, valt er ook vanzelf weer één plek weg voor Guido van der Garde. En zo is het net een puzzel. Een puzzel met allemaal dieren die een plekje zoeken als het ware. Uh, en je weet, er zijn drie plekjes. En er zijn misschien wel twaalf coureurs die erop azen Dat wordt een knokpartij. En hij heeft één mazzeltje. Hij heeft een... Uh hij moet uh, geen ruzie maken met zijn, uh, met zijn vrouw, dat moet hij niet doen. Uh, dat moet hij doen. zeker niet doen, hij gaat trouwen en dat is heel belangrijk voor hem. Ik zal niet te veel uitleggen waarom, maar ook dat heeft met geld te maken. Ja, hij heeft een, vader, een schoonvader heeft een vader die vader. behoorlijk uh, in de slappe was zitten. Ja, en, uh, en die schoonvader is erg belangrijk voor hem, want daar zit de binding met McGregor, McGregor, zijn management, maar vooral ook zijn geldschieter. En Guido heeft, laten we het uh, simpel afronden: een miljoentje of 5, 6, 7, 8, 9, 10 nodig voor volgend jaar. En misschien is het nog wel niet genoeg. Want als Maldonado dan langskomt en zegt... mooi, ik heb het viervoudige, dan ben je alsnog weg. Het is een oneerlijk spelletje. Hij heeft een vrij goed seizoen achter de rug. Maar ook weer niet zo goed dat hij onmisbaar is in de Formule 1. Eddie Jordan, een oude teambaas... had een eigen team vroeger, werkt nu met de BBC... die zegt Van der Garde blijft bij Caterham volgend jaar. Nou, hij heeft een glazen bol, zegt hij. En hij gaat er vanuit. Maar ook hij zei, dat komt dan door de miljoenen... die McGregor mee kan nemen. Nou, laten we het hopen. Dan hebben we in ieder geval weer iets om naar te kijken volgend jaar als Vettel weer 9, 10, 11 racers op rij wint. Louis Dekker, dankjewel. Dan gaan we van de Formule 1 terug naar de voetballerij. Zoals wij in onze top 5 ook nog één keer terug gaan naar Deventer. Nummer 2. Wij krijgen een strafschop. Havenaar, Havenaar, dat is een penalty. Ja, Mackely twijfelt geen moment. Zijn rode kaart, je komt 1-0 voor. En hij schiet feilloos binnen. Dan is het zaak dat je de boel goed wegzet. Maar ik denk dat wij dat wel aardig gedaan hebben. Is dat tegen de arm van Van der Linden? Ja, en dus een penalty voor Vitesse opnieuw. En degene die hem moet nemen, die moet dan proberen rustig te blijven. Ja, stond, zelfde hoek, iets lager, wel weer raak. Ik wist als we die derde maken, dan, dan is het gelopen. En 3-0 werd het door Gil Kakuta. En dat was ruim genoeg voor Vitesse om de koppositie in de eredivisie weer over te nemen van Ajax. Na een tumultueuze wedstrijd, u hoorde het al aan het begin van onze uitzending, één rode kaart, twee strafschoppen en zelfs het tijdelijk stilleggen van de wedstrijd. Joris Kreugel volgde de wedstrijd met Henk Tenkaten, Katen, oud speler en oud trainer van beide clubs. En hij is nu aandeelhouder bij Go Ahead. Henk en jij blijft hier handen schudden he, op de tribune. Ja, dat nou, is leuk omdat ik uh, allemaal mensen tegenkom hier eigenlijk al waren die speelden en uh, nou, dat is heel lang geleden. En... Dat is ook typisch go uh, Als je helemaal voor go bent, dan blijf je daarvoor. Ik heb hier uh, alles bij elkaar zo'n 17 jaar als speler en als trainer gezeten. Het zijn een, technische je een beetje je verwachting vanmiddag de mensen wedstrijd gaan beginnen? Vindes heeft veel meer kwaliteit. Alleen het is niet altijd makkelijk winnen hier in Deventer. Uh, ja, en als je dan, dan desalniettemin de uh, drie verliespunten minder hebt als Ajax, wat op dit moment de koploper is, dan uh, is het toch alle reden voor tevredenheid. 34 sloot, kent hij tegen? Het, het zou wel een strafstop geweest kunnen zijn, maar uh, het is zeker geen rode kaart. Het is een duel, het is een duel. Het is jammer voor de wedstrijd, want het was een leuke wedstrijd. Snoeien tegen de touw. Fantastisch ingeschoten. Ja. Hè? Erg en 17. Uh, overtuigd. Ja, het is nu einde wedstrijd. En denk je? Hebben ze niet de kracht en de power om misschien dat toch. Uh... Nee. Als Goed zijn er ploegen zoals Vitesse speelt, die dus veel meer kwaliteit hebben. dan heb je alleen een kans als je. als je strijd levert. En met tien man strijd leveren, wordt het niet een stuk moeilijker. Ze dus kunnen eigenlijk al naar huis zien. Dat gaat met de ver, maar. Uh, nee, dit is een kansloze zaak voor Goed. Wat vind je van het niveau eigenlijk in de Eredivisie? Het voetballende niveau is een stuk minder geworden. Een factor is, is dat. Uh, uh, spelers al op heel jonge leeftijd uh, naar het buitenland vertrekken. En ik denk toch ook dat het met de opleiding te maken heeft. Ik denk dat de opleiding in Nederland uh, een beetje doorgeslagen door, door is. Dus als strandschop uh, Piet, het op verschil in opleiding uh, is denk ik dat er uh, vroeger uh, veel meer, uh, veel individueler getraind werd. En dat er nu heel veel uh, positie- en partijspellen gespeeld worden om het team beter te laten voetballen. Waarbij uh, ik de mening huldig. Dat als je spelers beter maakt. Dat je team automatisch beter gaat spelen. Dat is ook de reden. Uh, onder andere dat uh, er bij GoHead uh, weer een opleiding uh, terug gaat komen. Ja, wat ben jij mee bezig? met GoHead. Je hebben samenwerksverband met FC Twente. is beëindigd nu. En jullie zijn nu bezig om dat weer uh, nieuw ja. leven in te blazen. Ja, en dan met name op technisch gebied. Vooral aandacht voor de individuele speler. En wat minder voor het team. De basis is, is dat de speler goed is. En als die speler goed is, dan uh, wordt het team vanzelf beter. Coët heeft altijd wel een, uh, een hele belangrijke rol in het opleiden van jeugdspelers uh, gespeeld. Is, is daardoor ook een club geweest die uh, praktisch altijd zelf supporting is geweest. En, en de voorbeelden zijn natuurlijk zat. Miesel Boerderbach, Mark Overmars, uh, Jan Kromkamp, David de Seel. Dat was de eerste club die een, een jeugdinternaat had internaten, vind ik, zijn niet meer van deze tijd. Ze zijn altijd zeg maar vooruitstrevend geweest. Maar het, het heeft ook te maken met het feit dat, dat wij de mening zijn toegedaan... Uh, dat uh, jonge kinderen in hun eigen sociale omgeving uh, moeten opgroeien. Nu is het zo dat, uh, omdat er geen opleiding uh, hier is... dat er dus uh, jonge kinderen... S morgens vroeg opgehaald worden met een busje... vervolgens naar school gebracht worden... In een huiswerkklas terechtkomen, trainen, eten en dan weer naar huis gaan. En uh, missen het sociale contact van de familie. Ik vind dus dat je vooral die jonge kinderen in hun uh, eigen leefomgeving moet laten. En die moet je niet weghalen. Was het in jouw tijd dan? Wij hadden wel uh, degelijk een sociaal leven natuurlijk. Je trainde drie keer in de week of zo, toen de tijd. Ja, je, je, je at gewoon thuis en je was, zat gewoon op school. In de buurt waar je woonde, de vriendjes waar je mee speelde, nog steeds op straat. Het, het, het samen zijn uh, was, was veel belangrijker dan dat het, uh, dat het nu uh, ooit zou kunnen zijn. Ik moet ik eerlijk zeggen, als ik een, een, een zoon van die leeftijd gehad zou hebben, zou ik dat ook zeker nooit gedaan hebben. En dan een paar minuten later weer de bal op de stip voor Vitesse. Een penalty. Een hensbal. Aangeschoten of niet? Henk? Dat vind ik een onterechte penalty. Omdat als je hens maakt in de 16 dan moet het met opzet gebeuren. En zoals ik het heb kunnen zien was het geen opzet. Hensbal wordt die bal op zijn arm geschoten. En dan moeten we ook nog naar binnen toe, omdat de wedstrijd even stilgelegd is. Eh, omdat er iemand het veld op kan. Ja, nou ja, dat is dom. Er zo'n een idioot aan het veld oploopt en, uh, en een ander een bommetje afgooit uh, of afsteekt. Nee. Slaat nergens. Op. Ja, ja. We snappen de emotie. Maar één ding. Op de manier waarop het nu gaat, brengen jullie de club in grote problemen. Het is niet. Niet niet iets. 0-2 geworden voor Vitesse. Het heeft te maken met nummer 17. Lucas en... Die is sterk ingeschoten. Het is jammer dat het zo loopt, want het was een leuke wedstrijd. en uh, dat, dat golfde op en neer. Ik vond Vitesse wel wat dreigender. Dus kook je dan ook een beetje van binnen? Nee, uh, ik heb zoveel fouten uh, in mijn carrière gezien. De scheidsrechters, dus deze kan er ook nog wel bij. 65-3 geworden voor Vitesse. wel een hele goede goal. Uh, wel slecht verdedigd, moet ik zeggen. Maar... Het is helemaal niks meer eigenlijk. Er is één ploeg die nog voetbalt en dat is, uh, dat is Vitesse. Tegenhouden en de schade beperkt houden. Rotmiddag, hè? Het, het, is, het is een roodmiddag in de zin van dat het geen wedstrijd meer is. Het maakt me niet zoveel uit uh, hoe dan uiteindelijk de, de uitslag zou geweest zijn. Dat is echt uh, een groot stempel op de wedstrijd heeft gedrukt. Maar toch is het wel weer leuk dat de ploeg gewoon weer in de eredivisie speelt, hè? Ja, nee, dat is geweldig. Dus, en een club als vind ik, hoort gewoon in de eredivisie... Uh, Kijk alleen maar naar de, de traditie die deze club altijd gehad heeft. En het, uh, het, het mooie is. Het uh, is een club die ook nog geliefd is in het land. En ik moet zeggen, ze doen het verrassend goed. Ga je nu doen? De wedstrijd is eigenlijk afgelopen: 3-0. Ik stap snel in mijn auto, breng voor de drukte weg. Snel de Volkswijk uit. Zeker weten. Bedankt. Dag. Een mooie uh, slotcommentaar van Henk ten Katen. En wanneer zien we hem weer eens terug bij een club? Dat is uh, de vraag. We gaan onze top 5 afsluiten. Nummer 1. En daar komt Joey van den Berg invliegen en dat is direct rood. En... Uh, dat was besluiteloos en dan lijkt het alsof we niet willen. Maar we willen juist heel graag. En, en... aan de ruimte en overgeknoot. Ja, dat was zeker onvoldoende. Ja, als je zo speelt tegen een teamman. Ja, dat zit nu allemaal niet meer. En de eerste de beste echte kans voor Heerenveen gaat erin. Het is net, net of het, het, het geloof nu even net niet daar is wat je nodig hebt. En bij het ingaan van de blessuretijd staat het gelijk. We willen graag naar boven kijken. Ik denk bij een club als PSV, als het nou geen crisis meer is, dan heb je het nooit. Het was zeker onvoldoende, zei Filip Cocu over het 1-1-gelijkspel van zijn PSV tegen Heerenveen. Maar met drie nederlagen en twee gelijke spelen in de laatste vijf wedstrijden... en een inmiddels achtste plaats in de eredivisie... kan het onmogelijk heel gezellig zijn in Eindhoven op dit moment. Een sportieve dip, een crisis, geef het beestje een naam. Feit is dat het frisse PSV van augustus-september is verworden... tot een ploeg die het winnen is verleerd. Wij hebben telefonisch contact met Paul Post, PSV-watcher van Omroep-Brabant. Goedenavond. Goedenavond. Het mooie van regionale media is... je juicht harder als er wat te juichen valt. En de zaag gaat er ook harder in... als er uh, platgezegd wat te zeiken valt. Ja, in beide gevallen krijgen we dat verwijt inderdaad wel eens. Ja, dat is het mooie van regionale media. Maar um, ja, hoe, hoe kijk jij naar uh, datgene wat er nu aan de hand is in Eindhoven? Nou ja, toch vooral ook wel met uh, verbazing. Ik moet zeggen dat de verwachtingen hoog gespannen waren bij PSV. Na die bliksemstart. Ze hebben natuurlijk een uh, fantastische maand augustus achter de rug. Ja, jong, uh, fris, en... alles was goed. Alles was goed. Uh, het vervelende afgelopen jaar waar zoveel dingen fout gingen onder Dick advocaat met al die incidenten de kampioenschap die gepakt moest worden wat, wat niet lukte de, uh, de kampioenstress, de vervelende sfeer die daardoor ontstond, dat was allemaal uh, plots uh, verdwenen omdat met dit jonge frisse nieuwe PSV met die jonge frisse nieuwe trainer Philippe Kuur het ineens allemaal anders ging. Maar uh, ja het, uh, de, het jubileumfeest op 31 augustus was nog niet afgelopen. Of het verval uh, zette zich in. Ja en uh, die, die, die stijgende, of die, die, die, die dalende de lijn die, die is ingezet en die lijkt mij ook verder, verder, verder te gaan. Want als je kijkt naar het programma van de komende weken van PSV, dan worden veel mensen bij de club en rondom de club toch wel ernstig geangstigd met het vooruitzicht dat ze hier nog komen en op welke plek PSV zal staan als dadelijk de de winstop rent. Ja, want uh, Fijn op PSV dat wordt geen 0-10 uh, dit jaar. <laughs> En 10-0 uh, waarschijnlijk ook niet. Maar PSV vreesde de Kuip op dit moment. Dat is uh, logisch. Vitesse komt nog een uitwedstrijd tegen, tegen FC Utrecht. Dus dat zijn allemaal lastige wedstrijden. En ja, ook afgelopen zaterdag ging het weer helemaal mis. Uh, PSV kwam al snel op een, uh, met 11 met, met tegen 10 te staan. Die, die rode kaart bij, bij Heerenveen. Voor de wedstrijd al het bericht dat Vin Bogus niet mee zou spelen. Ja, eigenlijk is ja, ja, alles, alles uh, uh, goed. Zou je zeggen, ja, als het, het om PSV een uh, radio gaat? Om, ja. om eigenlijk weer een overwinning te pakken. Want inderdaad, de reeks naar RKC is, is desastreus. Ik heb net een uh, lijstje gekeken van de laatste vijf wedstrijden. Dan speelt, dan, uh, dan presteert PSV het aller slecht van alle ploegen in de Eredivisie. Dus ja, de vooruitzichten tegen Eredveen waren op zich uh, prima. Maar het lukt dan weer niet. Spelers die ver onder hun niveau uh, spelen. Geen samenhang, geen, geen manier weten te vinden om die situatie uit te spelen. En uh, ja, toch ook vertwijfeling op, uh, op de bank heb ik het idee. Ik heb toch niet het idee dat Philippe uh, Cui op zo'n moment... Uh, de, de, de, de, de vaardigheden beheerst om zijn, om zijn poppetjes op de juiste plaatsen te zetten... en om inderdaad van die, uh, die, die man situatie gebruik te maken... om zijn spelers zo te instrueren dat ze daar optimaal gebruik van maken. Kijk. Ja, en dan je ze weer uh, de deksel op de neus. Nu zeg je iets interessants, hè? Want, want wij uh, volgen PSV, natuurlijk. Maar, maar uh, jij zit, Paul, in Eindhoven... Uh, jij kijkt dagelijks naar PSV. Jij bent bijna iedere dag op die training. Jij volgt al die wedstrijden van A tot Z... en, en zit daar hele studies van te maken. En jij zegt, Koku, nee, die heeft niet die vaardigheden een behoorlijke uitspraak, Paul... Om, om, om dat dan te keren op zo'n moment... afgelopen zaterdag, gisteren. Nou ja, het is mij in ieder geval nog, nog niet opgevallen. Kijk, Philip Cocu heeft natuurlijk heel veel krediet... in Eindhoven bij PSV. Maar dat krediet is wel opgebouwd... op basis van zijn, uh, zijn kwaliteit als, als voetballer. Hij is een uh, jonge coach... Die de, die de gelegenheid krijgt. Hij heeft een contract liefst vier jaar getekend. Dat betekent dat PSV vertrouwen in hem heeft. Ze hebben misschien met een schuin oog gekeken. Nou ja, zijn maatje Frank de Boer. Dat is een succes gebleken. Dat moet Philip Cocu ook kunnen. Maar hij zit nu serieus. In de problemen. En uh, ja, nogmaals, hoe hij zich presenteert, hoe hij zich in persconferentie en na wedstrijden uit en hoe hij bijvoorbeeld langs de kant uh, coacht, jij hebt het niet het idee dat hij op dit moment uh, de vonk uh, teweeg kan brengen, die PSV nodig heeft om over de dode punt heen te, te, te, komen, uh, te halen. En, en uh, ja, zijn kool ze heeft al niet ooit uh, ja, een goed uh, rempaard, nog geen goede ruiter. Viele Cocu moet het nog bewijzen, maar hij staat op dit moment onder druk. En je hoort al geluiden van, ja, zo iemand als Guzini... kan die niet wat vaker naar de het gaan komen als een soort mentor... als een soort coach voor Koukou. Maar ja, dat soort geluiden hoor je niet als het allemaal kassier houdt. Maar nou heb ik het al zelf meegemaakt in Rotterdam... dat de regionale media in de tijd dat Arie Haan trainer was bij Feyenoord... stinkend zijn best deed om Arie Haan weg te krijgen. Ik kan me verhalen herinneren van Rob Jacobs, die trainer was in Groningen... en door het Nieuwsblad van het Noorden echt naar huis geschreven werd... Hoor ik hier het ah, ja. begin van een Omroep Brabant-offensief om ja, Hiddink naar de hergang. Koku moet maar eens uh, een stap nou opzij ja, maken? Weet, weet, weet je wat het grappig is van die regionale media? Als ik morgenochtend naar Omroep Brabant uh, ga, en dat is al heel vroeg... want om zeven moet ik op tv uh, mijn, mijn verhaal en mijn prijs alweer doen... Dan sta ik bijvoorbeeld om zes uur al met de schoonmaker te praten. En dat is een enorme PSV-fan. Dus uh, de, de, de, de achterban, het geluid van de achterban, dat bereikt mij als eerste. En dan hoor ik signaal als van ze moeten gaan kopen. Nou ja goed, het nieuwe beleid van, van PSV is uh, met de jeugd verder gaan. Maar goed, de tendens als het even misgaat om te kopen, die begin je ook weer uh, te, te, te horen. Ja, en wat betreft Cocu, uh, ik ga hier echt niet pleiten dat Cocu ontslagen moet worden verder van dat. Maar ik constateer wel dat PSV in een hele moeilijke fase zit en dat ik CoQ op dit moment niet het boegbeeld van PSV vind wat, wat voorop in de strijd gaat en ook de klap opvangt. Wat dat betreft heb ik dan meer respect voor een Stijn Schaars die zich kwetsbaar op durft te stellen in interviews dan bijvoorbeeld via Cocu. Nou, het is duidelijk, Paul, dat het uh, zware weken worden in, uh, in Eindhoven. Uh, en uh, ja, dat, dat Feyenoord niet de eerstkomende tegenstander is. Want dat is Ludo Gorets, de koploper ja, in groep B moet, van dat de Europa League. Ja. Ja. En uh, PSV wil heel graag natuurlijk overwinteren in, uh, in Europa. Dus nou, laten we hopen op een goed resultaat. En uh, heel veel succes met het werk. Vooral ook morgenochtend om uh, 6 uur als je. Uh, bijpraat met de schoonmaker van uh, Omroep Brabant. Fijne ja, avond ik, nog. Ik, ik, ik heb al een vermoeden wat hij gaat vertellen. Heel goed, dankjewel. Nee. Sluiten wij af met uh, het bericht dat de Franse wielrenner Arnaud Coyot op 33-jarige leeftijd is overleden na een autoongeluk. Dat melden Franse media vanavond. Coyot zat in de auto met de nog actieve profrenners Guillaume Lavalais en Sébastien Minard. Volgens de berichten zou Leverlais hebben gedronken en de macht over het stuur zijn verloren. Lavalais en Minard bleven ongedeerd. Coyot was profrenner van 2003 tot 2012 en hij deed vier keer mee aan de Tour de France. Tot zover deze uitzending van NOS Langs de Lijn. Tot zover ook dit sportweekend. Er is weer een hoop gebeurd. We hebben weer een hoop besproken. Ik wens u heel veel plezier zometeen met het Oog op Morgen en John Janssen van Galen. Fijne avond.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 themafilms en series over wetenschap en geschiedenis. Voor het volledige aanbod zie horrendop24.nl Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Het houdt niet op, niet vanzelf. Advies in meld.kindermishandeling met het Tamar. Kan ik u helpen?